Diciembre del año 80 a las 3.24 niño blanco con los azules cabello castaño la madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción lloraba inquietamente y ter mera pregunta cuál es la razón pues Si ce J'ai pas envie de rentrer chez moi Si ce J'ai pas envie de fermer ma gueule Si ce soir J'ai envie de me casser la voie Casser la voie Je dat Ik ben niet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 It's clean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 Bye! Ah! ZANG Tu les rendez-vous de et le temps qui se perd. Entre Je Jij tout Ik ce soir, niet. Ik het niet. Ik Ik zie Don't gotta.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 He is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 light a love well, new achter de haast die tussen uit een vlucht weg naar een nieuwe wereld what about my cute you i'll be your engine driver in a bunny suit you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 Maar je schreeuwt naar de Ik ga er tussen I